Ondernemend Kruibeken. Ik ben Toon, zaakvoerder van Uitvaartverzorging Schelderland hier in Kruibeken. Zeer goede dag, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Ondernemend Kruibeke. We hebben hier al uitzonderlijk uh, leuke gasten gehad en ik, ik denk dat het vandaag ook hetzelfde zal zijn. Alhoewel het onderwerp is misschien niet altijd om mee te lachen. Uitvaartverzorging, goedemiddag uh, of goede avond, Toon. Goedenavond, Guy. Blij dat je hier mag zijn. Ik spreek over uitvaartverzorging. Is dat hetzelfde als begrafenisondernemer? Goh, het uh, accent is verlegd. Hè. Um, we zijn oorspronkelijk uh, geëvolueerd van voornamelijk begravingen. Een beetje cultureel gebonden hier. Um, niet alleen in Gruijbeken, maar ook verder in het land. En, um, die zijn meer en meer uh, vervangen door crematies. En ik denk dat dat dan voornamelijk de gevolgen is van de eerder praktische aard, mm -hmm. uh, misschien zelfs ook economische aard. Die maakt dat dat uh, een, een, een, een haalbare kaart is voor iedereen. Ja. Ja. Daar gaan we het straks eigenlijk nog wel even over hebben. Misschien eerst beginnen bij het begin. Uh, hoe ben je in de sector uh, eigenlijk beland? Dat, dat is ook eigenlijk een God, misschien wel een bijzonder verhaal voor mensen. Um, ik heb geen ouders die uh, in de uitvaartsector uh, actief waren, dat zijn beide onderwijder, onder de onderwijzers. Um, en ik moet zeggen, als jonge gast, student, uh, was ik ingeschreven in een dragersbond en ben ik op die manier eigenlijk uh, in contact gekomen met het dragen van kisten op zaterdag voormiddag of woensdag namiddag, om een centje bij te verdienen. En dat is altijd een beetje blijven spelen. En ondertussen, uh, zoals dat dan hoort moesten we dan een carrière uitbouwen en dat was, dat was dan bij mij in de IT. Uh, mijn vrouw is, uh, is apothekeres en lang verhaal kort, uiteindelijk zijn wij um, op een zekere dag uh, tot de vaststelling gekomen dat, uh, dat, um, dat uitvaartgebeuren, dat dat misschien wel eens iets zou kunnen zijn dat uh, veel variatie biedt, dat... Uh, Um, ja, dat een uitdaging dat met hmm. mensen te maken ja. heeft. En dat vond ik niet meer zo in mijn, in mijn toenmalige job in de IT. Nu, uh, Schelderland, hoe lang bestaat het dan? Uh, strikt uh, technisch uh, bestaan we twintig jaar eigenlijk. Nu ik erop terugkijk, uh, um, 2004 uh, is de vernootschap, heb ik de, samen met mijn echtgenote het vernootschap opgericht. En... en na een, een zoektocht, uh, een marktonderzoek, zijn wij hier in Basel op die manier neergestreken. Want ben je af, afkomstig van deze streek? Nee, totaal niet. Uh, overkant van het water. De, ik kan het accent uiteraard ook niet verbergen. Um, maar tegenstelling tot wat we vroeger uh, vaststelden, ben ik hier echt wel ingeburgerd als het ware. Ja. Dan zijn we ik, mensen uh, echt beginnen leren kennen. Ik kan me dan wel voorstellen, als je 20 na. Jaar jaar geleden, hier uh, neerstrijkt, dat het toch niet zo makkelijk uh, is om uh, um een zaak op te starten als niet-inwoner van, uh, van de regio hier. Of ging dat vrij vlot? Klopt. Uh, ik, uh, ik herinner mij nog een, uh, een profetische uitspraak van toenmalig uh, pastor Hugo. Die zei van, oh, my, dat gaat toch wel niet gemakkelijk zijn met al de gevestigde waarden die hier, um, toen al de mensen bediende. Um, en, en effectief, de, de eerste vier, vijf jaren, is dat... Um, um, ja, financieel was dat uiteraard niet, niet, niet haalbaar, maar mijn echtgenote is ook gewoon blijven werken als apotheker. Ja. Um, en systematisch uh, hebben wij toch uh, het vertrouwen gewonnen. En, en, en nu mag ik, twintig jaar later... Uh, toch mee een zekere fierheid stellen dat, dat wij bijna, bijna iedereen in, ja. in de dorpsgemeenschap hier, hier, hier mogen bedienen. Mogen bedienen. Ik stel me zeer nederig op. Je kan daar niemand in verplichten. Je wordt gevraagd. Ja, tuurlijk. Ja. Ondernemend Kruidbeke. Goedenavond. 20 jaar, dat betekent dat je, zeker binnen de sector, het ook allemaal een beetje hebt zien veranderen. Absoluut. Absoluut. Ik denk dat zeker in, in jouw sector er heel veel veranderd is zelfs. Ik, ik kan natuurlijk moeilijk vergelijken, uh, omdat ik zelf, uh, ja, omdat we zelf met het idee van geen ouders in de uitvaartsector, mm -hmm. we zijn met het idee gestart van als mijn moeder of mijn vader of mijn grootvader-grootmoeder komt overlijden, hoe zou ik dan geholpen willen worden? Ja. Hoe zou ik dan op zo'n ja, traumatisch moment, als het ware, bijgestaan willen worden door iemand die daar, uh, al was het maar administratief, maar ook technisch, zaken voor mij regelt, faciliteert. En ja, daar is... Een, een, een, een, groot, een grote mate van, van gevoel, maar toch ook zakelijk, administratief. Ja. Um, er zijn ontzettend veel dingen te regelen waar mensen... Ik schrik er nog steeds van hoe dat mensen soms niet weten wat er kan of mag. Ja. En, en er is een enorme evolutie, zeker naar enerzijds dat begraven is meer een... En, en daarmee noemen we ons meer en meer uitvaartverzorger ja, ja. en die begrafenisondernemers maar omdat dat de, de lading niet meer dekt maar ook uh, naar technologieën um, is, is, ja, is er veel meer mogelijk en het een heeft denk ik ook een beetje met het ander te maken waarom hebben we minder die kerkelijke uitvaarten ja, want dat, daar wou ik eigenlijk een beetje toe komen waarom, waarom minder kerkelijk en gaat men toch meer naar de andere kant op dus de, de, historisch zagen we hier in de gemeenschap dat, uh, dat mensen begraven werden, begraven letterlijk, uh, met een plechtigheid voorafgegaan uh, in de kerk, omdat het gros van, van, de, van de mensen is hier katholiek, gelovig. Ja. Uh, dus in die zin zien we daar natuurlijk al een, een, een verschuiving de laatste jaren. Er zijn uiteraard die schandalen ook nog geweest, maar... Los daarvan hebben we enerzijds uh, de mindere binding van jeugd, de instroom van, van jonge mensen in, in de kerk gebeuren. Dat maakt dat uh, als hun ouders of hun grootouders komen te sterven, uh, ofwel gekozen wordt voor de wens van de overledene, ja. maar toch met een, een, een meer ja. eigentijdse invulling. En ja, dan zien wij toch uh, meer die levensvieringen die we in... in in, in de aula kunnen je, voorzien. Je, je noemt het bewust ook levensvieringen. Hè? Mm -hmm. De persoonlijke touch die er nu aan wordt gegeven is denk ik veel groter dan x aantal jaar geleden. Enerzijds omdat de mogelijkheden er gewoon ook zijn. En anderzijds ja, omdat mensen het, het, het, het leven van die afgestorvenen echt wel willen, willen in belang, in, in, in de eerste plaats zetten. En en aan de andere kant ja, vonden ze dat dan minder, denk ik, ook in de traditionele uh, ja, uitvaartdiensten in, in een kerkgebouw. Aan de andere kant durf ik daar ook direct aan toevoegen dat we natuurlijk ook wel een stukje ritueel verliezen. Ja, oké. Okay. Um, ja, dat, dat, ja, het een heeft gevolgen voor het ander, maar ik ga, ik ga mij nooit horen zeggen dat... Dat die kerkdienst uh, minder of, of beter of slechter of minder goed zou zijn dan, dan die oude mm, dienst. Maar het heeft wel misschien als gevolg gehad dat je hebt moeten uitkijken naar grotere zalen. Ja. ja. Dat klopt ja. misschien toch wel. Absoluut. Dat is zelfs een, um, ik ga u zeggen, in 2004 opgericht, in 2008, en dat is dus al... 16 jaar ja, geleden zijn wij letterlijk al beginnen uitkijken naar een andere locatie, omdat wij inderdaad aanvoelden dat mensen behoefte hadden om, al was het maar om, om afscheid te nemen, um, een laatste groet te brengen. Ja, die, die, die mogelijkheden, dat, heeft echt een, dat is echt een kalvarietocht geweest van jaren. Uh, persoonlijk trauma <laughs> trouwens uh, ook nog. Um, ik heb over de drie generaties burgemeesters die ja. hebben... Alle drie um, gepoogd om, om een locatie mee te helpen zoeken, um, los van de, de stedenbouwkundigen en de. Alle de, andere vergunningen ja, die, ja, die erbij komen, erbij komen. Ja. inderdaad, daar staan mensen niet bij stil. En dan, goh, heel toevallig eigenlijk, is, uh, um, is er daar het Duc-Deau-verhaal mm -hmm. uh, gekomen. Die, die locatie lag tussen de twee dorpcentra, ruime parking. Um, en, en de, de mogelijkheid van, van het, het pand in te richten ja. uh, naar eigen gevoel en naar eigen noden. Mm -hmm. en, en aan de ene kant hoor je mij dikwijls zeggen dat het had er veel vroeger moeten zijn. Aan de andere kant heb ik die leerschool gehad van Goh, wat hebben we echt nodig, wat heeft de familie nodig om, om op een optimale manier te kunnen uh, afscheid nemen. Even in, in een aantal korte bewoordingen schetsen hoe eigenlijk de gang van zaken is, van overlijden van een persoon tot eind eigenlijk de, de uitvaart zelf, wat moet er dan... Waar ben jij allemaal belangrijk in? In alles. <laughs> dus dat gaat letterlijk van het moment van overlijden. Soms gaan mensen zelfs daar al op voorhand over afspraken uh, maken. Ah, absoluut, absoluut. Ja. Ik, zou, ik zou het trouwens iedereen aanraden, misschien hebben ze daar meer over, maar een uh, persoon komt overlijden, um, de arts moet eerst het overlijden vaststellen, of ja. dat dan nu thuis is of in een woonzorgcentrum of in een, een, een, een hospitaal of op straat, gaat eerst de arts het overlijden moeten vaststellen, dan pas kan het lichaam overgebracht worden. Uh, we raden altijd aan om dat zo snel mogelijk te laten gebeuren. Om die koeling uh, gaat er ook voor zorgen dat uh, het lichaam zo optimaal mogelijk en zo lang mogelijk kan bewaard worden. Ondertussen uh, gaan wij proberen afspraken te maken met de familie die uh, dan bepaalde wensen heeft. Uh, het zij omdat zij dat zelf zo wensen of omdat zij weten dat vader, moeder, uh, partner bepaalde eisen heeft. Dan hebben wij inderdaad, uh, hoe gaan wij uh, enerzijds de, de publieke opinie, de mensen in, in, van de familie, van de vrienden, hoe gaan die verwittigd worden? Gebeurt dat via een, een rouwbrief, uh, uh, digitaal? Um, we zien ook daar evolutie mm -hmm. uiteraard. Moet ook de aangifte van het overlijden gebeuren? Dat gaan wij allemaal voor uh, mensen uh, uit handen nemen. Uh, uiteraard is het ook niet de bedoeling dat ze niks meer mogen doen. We zien... Uh, heel dikwijls ook het belang van, van zelf nog, al was het maar om op die manier vader of moeder uh, mm -hmm. te kunnen um, ja, in ere houden, dat zij zelf heel veel dingen uh, willen doen, uh, uh, zeker de aula-diensten gaan we ook bekijken, dat zij foto's kunnen laten zien, dat ze eventueel filmpjes hebben, uh, muziekkeuze. Um, uh, ondertussen moeten er misschien ook nog bloemen gekozen worden, de kisten, urnen, uh, Welke kledij zal mogen of Vader aan ja, mogen hebben? Er ind uh, inderdaad heel veel bij kijken. Kijk. En dat gebeurt dan allemaal in wat wij toch uh, uh, kort tijdsbestek uh, zien van, van ongeveer een week. Ja, maar daar zien we ja. evolutie. Dus we zien echt wel mensen die zeggen van kijk, um, binnen twee maanden is de verjaardag van, van ons mama. Zouden we dan die plechtigheid kunnen doen? Ja, natuurlijk kan dat. En vroeger was dat minder gebruikt. Daar, daar worden geen uh, wettelijke verplichtingen opgelegd? Hè, we, het gezien, we hebben het gezien met corona. Natuurlijk kunnen we het lichaam van ja. de overleden niet zo lang bijhouden. Ja. Want daar speelt dan volksgezondheid. En vandaar ook weer hè, die evolutie van uh, begraving naar crematie. Crematie, ja. crematie heeft echt veel meer mogelijkheden. Een begraving kan alleen maar op een begraafplaats gebeuren. En crematie, daar zijn... Acht mogelijkheden, uh, waaronder uh, een, een, een viertal op een andere plaats dan een begraafplaats. Zo wordt dat dan omschreven in, in het wettelijk kader, um, maar dat geeft uh, heel wat andere inzichten, het wordt ook persoonlijker, mensen gaan uh, hun, hun moeder of vader, of, of hun partner, of in, uh, uh, um, gelukkig niet zo dik was, maar uh, als er kinderen in, in het spel zijn, die, die gaan nog zelden naar een begraafplaats gebracht worden, die gaan mee naar papa en mama thuis. Ja. Um, maar zo ook met de partners uh, van overledenen, die gaan zelf voor hun man of, uh, hun, hun, man of hun vrouw zorgen, hun partner zorgen en dan, uh, en dan eventueel later als zij ooit komen te gaan. Want ik, uh, ik, ik ga de deur niet openbreken, Guy, maar uh, we gaan dus allemaal dood. Ja, ja, ja dat jammer uh, genoeg. heb ik mij ook al be be be bewust. Um, ja, dan, dan gaan zij daar terug weer een bestemming geven aan, uh, aan zichzelf en aan die partner, ja. waar ze al die tijd... Voor gezorgd hebben. Nu, je sprak daar net over, er zijn verschillende mogelijkheden bij crematies, mm -hmm. ik een vraag die dan onmiddellijk bij me opkomt, ik heb uh, een van de uh, uh, ouders die graag wenst uh, uitgestrooid te worden op de Schelde. Mm -hmm. Dat kan dan eigenlijk al. No, uit of, of zijn daar echt strenge regels voor? Wel, er, uiteraard zijn er regels. Hè, want uh, specifiek wat de Schelde betreft... Uh, we hebben twee weken geleden nog zo'n uitvaart uh, mogen um, uh, verzorgen. Um, de Schelde uh, is sinds 2018 een officiële begraafplaats geworden. Mm -hmm. um, dus um, zonder dat u daar moet voor betalen, hè, om specifiek op die... Uh, in die schelden terecht te komen. Uiteraard met jouw as, hè? Uh, niet met een lichaam, dat is evident. Maar de schelden is een potentieel gevaarlijke locatie, omdat die stroming um, uh, niet onderschatten is, 8 km per uur. Mm -hmm. um, en daar gaat de overheid eigenlijk toezien op het feit dat dat het veilig verloopt. Dus, en een van die zaken is, in Antwerpen kan je dat dan al sinds 2018, is er een soort arm, krijgt een code mee, dan kan je die arm bedienen. En daar, voornamelijk bij hoogwater, kan je dan een hendel bedienen, waardoor dan de uren die je op dat ja. platformje zet, in het water plonst. Dat is letterlijk de, de situatie dat ze zich afspeelt. Uh, vandaar ook de reden waarom ze die code pas vrijgeven bij hoogwater. Maar dan nog spreken we letterlijk over twee, drie meter. Dat uh, de as, de urn, die uh, van, van uh, milieuafbreekbare stof moet uh, bestaan, in het water valt. Plonst, letterlijk. Um, in in Themsen bijvoorbeeld kan je via het uh, Durmeveer dat daar uh, over een weer vaart, ja. uh, kan je, kan je gebruik maken. Dat moet uiteraard ook aangevraagd worden, ja. Ja, om, om dan naar de monding van de durmen in de schelde te varen. En daar kan dan ook weer letterlijk de as of de urn overboord gekieperd worden. Maar je hoort het mij al zeggen, dat, dat klinkt minder romantisch dan ja. dat je dat in sommige filmen of zo uh, uh, ziet gebeuren. Um, hier in Ruppelmonde, ik zeg het twee weken geleden, hebben we dan nog een urn in het water uh, neergelegd. Maar daar, daar spelen dan weer andere problemen. Uh, um, uh, Probleem, maar het just, is een beetje, een beetje nou, jouw taak ook om mee, Om dat mee uit te leggen, om dat te faciliteren, ja. om dat, uh, om dat ja. mogelijk te maken voor mensen die dikwijls ook al wat ouder zijn. Mm -hmm. ja, um, hier in, in, in, in Kruijbeek hebben ze daar effectief ook vanuit de, de gemeente al eens over nagedacht, omdat we een heel mooi... Monden leent zich absoluut om, om, om, zich, om um, zoiets te kunnen, kunnen uh, laten doorgaan. Maar ze zitten met uh, een, een stijger die vanaf EC2 is. Ze zitten met een stijger met de Westhinder. Maar de Westhinder ligt daar in de buurt, in de, in, in de weg, ja. als het ware. En Je wil niet dat die asuren daar ergens tussen die boten ergens ja. verzeild geraakt en daar wat blijft hangen. Dat zijn eigenlijk allemaal ja, dingen waar we rekening mee houden. Als het ware, bij uh, verstrooiing houden wij ook rekening met de windrichting. Om, om, om bepaalde komische filmscenario's uh, te vermijden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 Na je Regelen en is dat een goed idee? Ik gaf het er straks ook al aan, inderdaad. Ja. Absoluut. Waarom heeft dat voordelen, om het zo maar te zeggen? Ik zei het al, we gaan allemaal dood. Mm -hmm. En het, wat mij betreft het grootste voordeel om daar op voorhand, en dat hoeft niet letterlijk de week op voorhand te zijn, want oei oei, het, is er, het, ziet, er, het ziet er slecht uit en voor oma of opa. Ik raad iedereen aan om dat al te doen, omdat je nu, op dit moment, onbevooroordeeld, on, zonder emotie, en dat is een hele belangrijke, ook al ziet u dat overlijden aankomen, dat is nakend, op het moment dat dat dan effectief gebeurt, ben je een hele andere persoon. Ook al um, lijk jij inwendig of uitwendig de, de rots in de branding voor de familie, ge, ja... Je denkt op zo'n moment toch anders. En, en dan emotie is dikwijls ja, misschien niet altijd de beste raadgever. Wij moeten soms ook letterlijk mensen tegen zichzelf een beetje beschermen. Ja, want het beste en het duurste is niet goed. Oh, genoeg ja, okay. Maar achteraf komt uiteraard wel de rekening. Uh, ja. en, en die dient ook uiteraard betaald te worden. Dus, um... zijn, zijn daar... Uh formulieren voor? Of uh, hoe wordt dat dan best uh, neerge neergeschreven? Ja, we zien dus inderdaad dat um, ook door media wordt daar uh, wordt het soms uh, nogal eens een kluwe. En we zien mensen die uh, een euthanasieverklaring uh, afleggen. We zien mensen die een lijfverklaring afleggen. Een verklaring waarin dat ze uh, als ze in een onomkeerbare coma komen, ja. toch al op voorhand op papier hebben bepaalde beslissingen genomen. Maar we zien ook een laatste wilseverschikking. We zien ook... Um, Testamenten. En, en dat bedoel ik met de kluwen. Mm. Uh, weet dat er op een gemeente een wilsbeschikking voor elke overledene moet die opgevraagd worden. Heeft niks te maken met een testament. Heeft ja, niks te maken met dat is waar ik juist vragen of dat het testament die, was. En maar. die wilsbeschikking, uh, daar kan u, um, het is trouwens onlangs nog aangepast, een, een, een viertal specifieke zaken in aangeven. Ik wil begraven worden of ik wil gecremeerd worden. Ik wil een plechtigheid of ik wil geen plechtigheid. Ik wil een plechtigheid volgens die rieten Ik wil op die begraafplaats terechtkomen. En wat dat u er niet kan in weergeven is... Uh, ik wil dat de spreekwoordelijke tante Jean niet op de koffietafel aanwezig mag zijn. Ik hoop dat er nu geen tante Jeans aangesproken <lacht> voelen... He, maar uh, u weet wat ik bedoel, ja. uh, in bepaalde families uh, zijn er toch ongemakkelijke situaties met bepaalde familieleden, ja. maar dus zo'n zaken kan u daar niet in weergeven, wat u wel kan doen is op dat moment verwijzen naar een vertrouwenspersoon of uh, inderdaad zelfs een uitvaartverzorger die meer details heeft omtrent uh, die uitvaart. En elke uitvaartondernemer moet in eerste instantie op de plaats waar die persoon woonachtig was, die wilsbeschikking opvragen. Uh, een, een notaris, ja, maar ik heb dat hier neergeschreven in mijn testament. Dat, dat testament wordt pas binnen drie weken ergens, of zelfs nog langer, pas opengemaakt. Uh, lang nadat het overlijden al... En Word, wordt daar nu al veel gebruik van gemaakt? Of? Ik, uh, ik probeer dat ook telkens mee te geven en, en dit medium zal er ook zeker toe bijdragen. Ja, absoluut. We zien dit uh, absoluut ook gebeuren op momenten dat er geen kinderen zijn. Dat die partner uh, al overleden is. En wie gaat dat dan voor mij regelen als, als ik helemaal alleen ben? Uh, of inderdaad, uiteraard als er uh, effectief sprake van ruzie in de familie zou zijn. Uh, ik, ga, ik ga de achterblijvers al de pap in de mond geven, als het ware. heel veel mogelijk van technologie. En je zei in het begin van het gesprek, ik heb een IT verleden. Zijn dat dingen die je ook probeert toe te passen? Dat heeft mij absoluut al veel geholpen. Ik heb van in het begin eigenlijk altijd mijn, mijn eigen drukwerk voorzien. Mensen moesten bij mij ook geen, geen minimum aantallen uh, bestellen, want anders had een drukker niet genoeg tijd. Wij, wij gaan in de kerk of in de aula uh, nooit de vraag stellen aan de mensen van hoeveel gedachteniskaartjes moeten wij nu voorzien, uh, want zij weten het niet en wij ook niet. Nee. Maar wij tellen uiteraard gewoon wie dat er aanwezig is en dat wordt uiteraard extra gemaakt. Dus dat is heel makkelijk voor die familie en, en zelfs economisch ook. Wij hebben uiteraard, uh, ik heb altijd ook ingespeeld op die, die technologieën, uh, nu ook weer. Uh, zelfs nu nog, he, de, de nieuwe zaak is al een tweetal jaar open. De tweede kleine aula wordt veel meer gebruikt dan, dan wij oorspronkelijk hadden uh, gehoopt of verwacht. Uh, omdat mensen dikwijls juist die intimiteit nodig hebben en niet de, de grootheid. Want we hebben uiteraard een grote aula, 250 stoelen standaard. Daar, daar kunnen we uit, uitvaartplechtigheden van 300, uh, 400 mensen eigenlijk officieel. Uh, laten plaatsvinden, dan staan er wel wat rechtsenergie. Ja, ja. ja, ja. Uh, maar, um, Ik heb er ook al recht gestaan, voilà, dus. uh, Maar aan de andere kant, dat is bijna evenwaardig aan, aan, aan de, de crematoria die uh, door, door de overheid eigenlijk al mee opgericht zijn. Uh. Ja. En dus die kleine aula, uh, ook daar hebben we nu livestream mogelijkheid, cameraopname... Uiteraard, uh, beeld en, en geluid zijn super belangrijk geworden en, en wordt helemaal op maat uh, ik, ik, mee voorzien. Ik, ik, ik doe maar even gek. Uh, ik heb een oma in Amerika die zou eventueel zelfs de uitvaart kunnen ja. bijwonen. Ja, absoluut, hè. dus uh, dat is helemaal niet gek. Dat okay. is heel common geworden. Ja, dat, is common. Uh, ja, okay. dat is heel gebruikelijk benagen geworden om die reden. Uh, onlangs nog een, een kleindochter die inderdaad toevallig in Amerika ook studeerde. En, uh, en een examen en uiteraard gaat het leven gewoon door en, en is dat ook superbelangrijk dat die niet een jaar gaat overdoen omdat ze uh, even, een, uh, weer ja, even weer een Ja, inderdaad. Daar moeten we meer kijken naar uh, de uren, uh, ja. dus de tijdzone kunnen we nog niet aanpassen. Uh, ik heb trouwens ook nog een primeur, uh, Guy, uh, uh, vanaf, uh, dus nu is er ook mogelijkheid om 24-7 zijn wij natuurlijk bereikbaar, maar ook om 24-7 uw, uw dierbaren te begroeten wat we noemen een 24-uur kamer. We hebben in het verleden gemerkt, toen we nog geen koffietafel hadden, omdat we dat, die zaal, die ruimte niet hadden, dan vroegen mensen daar niet naar. Uh, daarvoor hadden wij zelfs geen aula, mensen vroegen daar niet, niet naar. En sinds dat we die faciliteiten hebben... Uh, leg, me, leg me eens even uit dat, dat groeten. Hoe zit dat dan in elkaar? Wel, een beetje historisch gezien, en niet alleen daarvoor, het is een, stuk, een stukje rouwverwerking. Dus als iemand komt overlijden, dan gaan, uh, dan gaan we zien dat er een, een, een heel proces, een psychologisch proces, uh, in gang treedt bij mensen die vaststellen dat iemand die er altijd voor hen geweest is, dat die uh, sterft, mm -hmm. heel cru, daar komt ja. op neer, dat die niet meer terugkomt, mm -hmm. dat, dat, dat daar geen nieuwe ervaringen, herinneringen uh, gaan gecreëerd worden. En dan, dat besef dringt heel hard binnen bij mensen. En dan hebben we wat we dan noemen een periode van rouw. En het is misschien vreemd, maar, maar um, zeker als u uh, uw moeder of vader al ziet aftakelen, dan ben je eigenlijk al een beetje met rouw bezig. En dan is het heel belangrijk, zeker ook voor de mensen die daar op dat moment niet aanwezig waren, dat zij als het ware ja, kunnen, kunnen, um, dat proces een beetje verlengen. Um, dat zij um, beginnen. ...wennen aan het feit dat hun dierbare binnen een afzienbare tijd niet meer te zien zal zijn. Uh, voor sommigen is het ook zien is geloven. Ja. De confrontatie, vandaar ook dat het belangrijk is dat iedereen erbij betrokken wordt. Ook de kinderen. De kleine kinderen zelfs. En we zien dan ook dat uh, die familie, ondanks het feit dat zij op die korte moment... ...daar nog even kunnen fysiek afscheid nemen van hun dierbare, ...dat zij toch, ondanks de, die korte tijd... Dat ze zich bijna uh, schuldig voelen om ons als het ware te storen. Ja, en, ja. En, en dat hoeft dan niet in die 24 uur kamer. Als zij s'nachts om één uur daar naartoe willen gaan, dan doen ze dat. Dus er is een, er is een, uh, een soort living gecreëerd, een, een, een, een huiskamer, waar dat ze binnenkomen. En dus niet inderdaad met de deur in huis en daar ligt overleden. En in een kamer daarnaast hebben we dan... Als ze dan willen, als ze er klaar voor zijn, of ook als ze er niet klaar voor zijn, gewoon een nabijheid is, dikwijls al voldoende, mm -hmm. kunnen zij uh, letterlijk hun overledenen begroeten, knuffelen, vastnemen, uh, zonder dat er pottenkijkers zijn, of zonder dat ze het gevoel hebben, ik ben hier gebonden aan tijd en uur. Uh, dat heeft zeker voor bepaalde mensen een, een absolute meerwaarde. En dan heb ik het nog niet eens over um, uh, ouders hun kinderen of zo moeten afgeven. Daar zien we daar een hele grote nood om, om daar kan zo lang mogelijk te, ja. bij te zijn, ja, kan me dat voorstellen. neemt ook niet weg dat uh, mensen ook zeker ook nog thuis mogen opgebaard worden. Iedereen schijnt dat te vergeten, of, of, of op een of andere manier. Uh, maar ik, ik geef ook toe dat het dikwijls te maken heeft met praktische zaken, zoals uh, oei, ik moet dan thuis die plaats hebben, mm -hmm. ik moet daar mensen ontvangen, ik, ik, ik, uh, en uiteraard is dat ook in tijd beperkt. Uh. Radio, Radio Barbie. Bar It's a beautiful day <muching> I I just woke up from my dream Where well, you and I had to say goodbye And I don't know why Since I survived, I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody een aantal korte vragen, want ik, ik heb het gevoel dat we uren uh, zouden kunnen, kunnen vertellen, maar er zijn toch nog een, een twee à drie tal vragen die ik heel graag aan jou wil stellen. Misschien eerst een persoonlijke vraag. Je komt uh, bij heel veel families en gezinnen die op dat moment in de meest droevige situatie zich bevinden. Hoe ga je daar dan eigenlijk zelf mee om? Je moet toch Iedere dag weer opnieuw aan het werk, is dat, wordt dat geen zware last? Of? Absoluut, absoluut. Um, het is natuurlijk ook wel een beetje een ingesteldheid. Um, ik zei het al in het begin ook, um, uh, het, het, het, het menselijke aspect. Ik heb zelf ook al gemerkt dat ik graag uh, praat. En ik ja. ben nog steeds uh, zeer enthousiast, misschien een beetje een... Een, een vreemd woord uh, in, in deze context. Ik, ik ben nog zeer gepassioneerd, dat is eigenlijk misschien beter, ja. om telkens mensen uit te leggen wat er kan, wat de mogelijkheden zijn. Uh, en uiteraard kom ik in, in zeer emotionele omstandigheden. En ik, ik durf u absoluut bekennen. En mensen die mij al hebben mogen ervaren, die kunnen dat beamen. Ik word uh, nog steeds oprecht ontroerd. Mm -hmm. En dat kan door uh, zaken zijn die ik in mijn eigen uh, leven of gezin of familie herken. En gewoon ook omdat ik oprecht ja, mij ook wel wat verplaats. Ja, het is en, niet... En, die, ja. en, en, en dat, is ook, dat is ook de reden waarom dat ik dit ben gaan doen en kan doen. Mm -hmm. Omdat ik niet, hoe zal ik het zeggen, in, in, in een bepaalde template ben geduwd. En zo moet dat doen en er is geen, geen, geen, geen, geen weg naast. Um, elke situatie is anders, dat maakt het voor mij ook boeiend, uh, blijvend interessant. En uiteraard zijn er aan elke job um, voor en nadelen. Maar die emotie heb ik eigenlijk ook een beetje nodig om um, uh, in die zin uh, uh, mij ook te kunnen geven om, ja. om die familie bij te staan. En, en om, om het geen eenheidsworst te laten uh, worden. Um, elke uitvaart is ook gewoon anders en ik besef dat misschien zelf niet genoeg, omdat uh, ik geen voorbeeld heb van collega's, want mm -hmm. dat is, dat is, uh, uh, we hebben onszelf ook een beetje uitgevonden in de zin van hoe zou ik zelf geholpen of behandeld willen worden en, en, en daarom hebben wij ook ja, niet echt uren. Ik heb nog één vraag. Kan een uitvaart ook met een lach? Uh, ik, ik ga u uh, daar heel duidelijk, uh, er moet uh, gelachen worden, niet uitgelachen, maar er, um, ik, ik, ik zeg het nog eens, wij, wij, wij voorzien voornamelijk levensvieringen, wij, wij doen geen begrafenissen of wij doen geen, hmm. geen ja, uiteraard uitvaart, uh, maar ik, ik noem het inderdaad liever uh, de viering Je van het leven, leven van die overledene ja. Ja. en die heeft gelukkig, hopelijk, heel veel gelachen en heel veel plezier gemaakt. En dat is juist wat we proberen terug in herinnering te brengen. Al was het maar als troost. En er moet... Dus in een oude kan humor zitten. Absoluut. En ook de muziek die daar gespeeld wordt, raad ik ook steeds aan van die niet extra dramatisch te maken. Dat mag absoluut, als dat uw stijl is of als u dat op dat moment passend vindt. Maar de Polonaise of... Uh, rok of... of uh, eigenlijk is er geen limiet niet als de zo. overledene dat uh, uh, belangrijk vond of als de familie daar uh, goede herinneringen aan heeft, dan, dan, dan is dat essentieel dat, dat, uh, dat er op een uh, positieve manier kan teruggekeken worden naar dat leven van die, van, die, van die persoon. We moeten jammer genoeg het gesprek hier afronden. We zijn al uh, iets langer bezig als we uh, uh, normaal voorzien hadden, maar dat is helemaal niet erg. Toch gaan we ook vandaag weer afsluiten met een iets vrolijker noot. Alhoewel ik mm -hmm. vond dit wel een heel aangenaam gesprek. Ja. Dus eh, zodanig krijgt u tien dilemma's. Ondernemend kruidbekken. Een Kruibeekse ondernemer op de praatstoel. Nog altijd bij mij, Toon van Uitvaartverzorging Schelderland. We hebben al heel veel geleerd, Toon, maar nu tien dilemma's waar we waarschijnlijk ook wel het een en het ander gaan uit leren. Dilemma 1. waar kies je zelf voor? Is dat een goed glas wijn of een graasje bier? Dat is een probleem, ik ben geheel onthouder, ja. dus ik drink geen alcohol. Uh, voilà. Geen van beide. Perfect, perfect antwoord. Tweede vraag. Um, Mocht er tijd zijn voor vakantie, maar ik heb ondertussen begrepen dat je daar toch aan aan het werken bent. Als er tijd is voor vakantie, mag mijn vakantie avontuurlijk of relaxed zijn? Die moet avontuurlijk zijn. Het vervoer dan. Ik rijd liefst met een personenwagen of een SUV. Uh, of maakt het niet uit? Dat he? maakt niet uit. Het is nog altijd een voertuig van A naar B. Dus, okay. ja. Qua eten dan. Geef mij maar een uh, goede stoofvleesfriet of ik ga toch wel eens graag culinair dineren. friet uiteraard. Zelf mocht je tijd hebben voor te sporten, kies ik het liefste voor een uh, individuele sport of een groepsport. Eigenlijk um, ja, vanuit mijn context is dat meestal individueel. En in huis geniet ik het meeste van kamerplanten of bloemen. Kamerplanten. Mocht ik een huisdier hebben, kies je dan voor een hond of een kat? Allebei. He hebben, we hebben, ja, ik heb uh, drie katten. En daar gaan binnenkort een hond bij komen en af en toe mogen we de hond van de dochter passen. Dieren zijn uh, zeker, wel, zeker ja. welkom. We hebben nog ja. kippen en paarden en eentjes. En, ja, inderdaad. We zouden ook over, over die zaken nog kunnen verder praten binnen jouw context, maar dat gaan we nu voor een andere keer, keer houden. Ik voel me het beste in uh, casual chique kledij of gewoon casual kledij? Casual. Is het omdat je soms die chique kledij... Dat dikwijls moet aanmeten, uh, inderdaad. Ja, ja. En dan de uh, negende vraag. In het huishouden... Draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje waar te zoeken? Mijn steentje is beperkt, eh, voornamelijk tot het in- en uitladen van de afwasmachine. Het is een klein steentje, maar geen onbelangrijk steentje. En tenslotte, mijn muziekkeuze is eh, eerder die van vroeger of eh, dat mag eh, muziek van nu zijn? Nee, die is van vroeger. En in welke periode zitten we? Ja, de, ik ben zelf 52 jaar, laten we zeggen dat het er niks mee te maken heeft, want ik hou uh, van klassiek muziek. Oké. Okay. Dus dan uh, spreek ik gewoon over 200 jaar geleden. Uh, ja. Goed. Ton, mag ik je van harte bedanken voor dit uh, fijne gesprek en nog veel succes in het ondernemerschap. Dank wel, Guy. Dat is ook heel aangenaam voor mij. Love shine a light in every corner of my heart